6 uur, het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Meer onveilig speelgoed via internet uit China. Tweede stemronde in Mali voor een nieuwe president. En Nederlandse slaat ex-dood met de hakbel in Frankrijk. Het weer, zon, maar ook wolkenvelden verspreid over het land, valt een enkele bui. Vanavond en vannacht wordt het vrijwel overal droog. Morgen en dinsdag schijnt de zon geregeld en wordt het 18 tot 21 graden. Morgen valt er maar een enkele bui. Dinsdag neemt de buiigheid toe en kan het soms ook onweren. Woensdag en donderdag blijft het vrijwel over het droog en wordt het warmer. We gaan aan het begin van deze uitzending even naar RKC Vitesse, Riesen van der Made. 73ste minuutstand is 2-2. En de penalty voor RKC wordt nu binnengetrapt door Sander Duits. En dat betekent dat de thuisploeg RKC Waalwijk leidt met 3-2 tegen Vitesse. Het is een uh, leuke wedstrijd wat betreft doelpunten. Want er wordt veel gescoord. In het begin al na drie minuten een voorsprong voor Vitesse via Leerdam. Vervolgens 1-1, 2-1, 2-2 via Kazajstudie in de tweede helft. En nu dus Sander Duits. Die vanaf 11 meter het kleine stadionnetje hier in Waalwijk weer doet ontploffen. Want de mensen zijn dol en dol gelukkig natuurlijk met deze voorsprong. Het bescheiden RKC. Wat ging eraan vooraf? Een uitstekende actie van Romeo Kastelen. Die slalonde door het strafschopgebied. Was Theo Jansen kwijt. Zocht toen Van der Heijden op. Die drukte hem naar de grond. En scheidrechter Wiedemeyer zag daar dus een penalty in. Benut door Sander Duits. En zo met een kwartier te gaan... Nog in Waalwijk leidt de thuisploeg tegen Vitesse 3-2. Er komen steeds meer onveilige spullen ons land binnen die via internet in China besteld zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld elektrische apparaten en speelgoed van Chinese fabrikanten. Dat zegt Marijn Collijn, inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Jaarlijks voert de autoriteit enkele duizenden controles uit. Uit die controles blijkt dat van alle producten, speelgoed bijvoorbeeld die wij controleren, dat 20 tot 25 procent daarvan nog wel afwijkend is. En soms is dat omdat de etiketering niet goed is, maar soms ook uh, te veel kracht heeft en dat dus echt gevaarlijk is. Fire, fire. Nou, wat u hier voor u ziet liggen, dat is een, een speelgoedgeweer. U kunt u voorstellen dat het zoveel herrie maakt dat het tot gehoorbeschadiging kan leiden bij kinderen? Waarom worden dit telefoontje en dit geweer hier getest? We testen deze spullen die als speelgoed op de markt zijn gebracht op de sterkte van het geluid. En dat duurt vaak lang, dus ze zijn vaak langduriger aan dit soort geluiden blootgesteld. En dat kan leiden tot gehoorbeschadiging. Hoe houdt u toezicht op de veiligheid van speelgoed? Uh, Eén manier is dat we de bedrijven controleren die het speelgoed importeren hier in Nederland. Daarnaast controleren wij zelf ook speelgoed. Met de douane maken we containers open. En testen we producten die worden geïmporteerd. Oké, okay, kunnen we nog even een testje laten zien? Misschien dat wandelwagentje, een knalroze wandelwagentje wat we hier zien staan. De constructie is zodanig dat als een kind hier op gaat zitten, dan kan het dubbel klappen. Waardoor de vingertjes ertussen kunnen komen. Of erger nog, dat het kindje bekneld kan raken hierin. Nou, dat is niet de bedoeling. We zijn nu aan het proberen om actief samen te werken met onze Chinese collega's. Die die producten... Controleren voordat ze China verlaten. En we zijn nu een aantal keren in China geweest... om ervoor te zorgen dat de Chinezen hun exportcontroles uitvoeren... zoals wij onze invoercontroles doen. Nou, als ze dat voor elkaar krijgen, dan hebben we een extra veiligheidsstap ingebouwd. Er is weer gescoord in het stadionnetje. Ja, in een kleine stadionnetje, het Stadion in Waalwijk. De mensen vieren feest, want het is 4-2 geworden voor RKC Waalwijk tegen Vitesse. En weer is het Sander Duits en nu vanuit een vrije trap een juweel van een doelpunt. Geweldig binnengeschoten met heel veel gevoel. Met de linkervoet van Sander Duits verdwijnt de bal hoog tegen de touwen. Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse, vastgenageld. En ik denk dat dit duel beslist is in het voordeel van RKC 4-2. De Israëlische regering heeft toestemming gegeven... voor de bouw van nieuwe huizen in Joodse nederzettingen. Het gaat om 1200 woningen in Oost-Jeruzalem en op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnse vredesonderhandelaar is niet blij met het nieuws... en denkt dat het de besprekingen, die over drie dagen verder gaan... ernstig in de weg zal staan. Hij wil dat de Israëlische regering de bouw stopt. We urge the Israeli government to stop uh, these settlement activities... and give the peace process the chance deserves in order to reach the two-state solution... De Palestijnse president Abbas wil een bouwstop als voorwaarde voor de vredesonderhandelingen. Een andere voorwaarde is dat Israël 104 Palestijnse gevangenen vrijlaat. Veel van die gevangenen zijn verantwoordelijk voor aanslagen in Israël, waarbij veel doden vielen. Hoewel de meeste nabestaanden er tegen zijn, heeft de Israëlische premier Netanyahu met de vrijlating ingestemd. De eerste groep gevangenen zal dinsdag worden vrijgelaten. De gezondheidstoestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela... gaat langzaam vooruit, maar is nog steeds kritiek. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse regering laten weten. Het is het eerste officiële bericht over de gezondheid van Mandela... in bijna twee weken tijd. De 95-jarige leider van de anti-apartheidsbeweging... ligt al twee maanden in een ziekenhuis in Pretoria. Daar wordt hij behandeld voor een chronische longinfectie. Mandela's jongste dochter zei vrijdag... dat Mandela af en toe een paar minuten rechtop kan zitten. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De inwoners van Mali zijn vandaag opnieuw naar de stembus gegaan voor de presidentsverkiezingen. Twee weken geleden haalde geen enkele kandidaat een absolute meerderheid. In deze ronde neemt voormalig premier Keita het op tegen oud-minister van Financiën, Cizé. Correspondent Kort Lindeyer. Ja, Kurt, de stembureaus zijn nog niet dicht, maar hoe is de dag tot nu toe verlopen? Het plenste vanochtend in de hoofdstad bamako En wat wil je in het, in het hartje van het regenseizoen? Het planste hem daardoor was de opkomst aanvankelijk laag vanochtend. Maar een uurtje geleden hoorde ik van mensen in de hoofdstad... dat in Bamako inmiddels meer dan de helft van de stemgerechtigden zijn haar stem heeft uitgebracht. En dat betekent dat we net als bij de eerste ronde twee weken geleden... een relatief hoge opkomst uh, kunnen verwachten. Het duurt nog vier uur voordat de stemlokalen dicht gaan. Uh, maar tot nu toe verloopt die gang naar de stembus in een uitermate goede sfeer en zijn er ondanks dreigementen van moslim-extremisten, uh, is het allemaal zonder incidenten verlopen tot nu toe. Ja, wat is de verwachting? Wie van de twee gaat winnen? Uh, de verkiezingen worden hoogstwaarschijnlijk gewonnen door de 68-jarige Ibrahim Babu Babubakar Kaita. Hij is een voormalige premier. Hij heeft echt een afstand genomen van de oude politieke uh, klasse. Die oude klasse is gehaat. Uh, en hij heeft steun. ...bij uh, gematigde moslims, uh, moslimleiders in het land. Nou, dat is belangrijk in Mali. Een land waar vorig jaar een militaire koep plaatsvond. Dus het is belangrijk dat je het leger achter je hebt. En een land waar de conservatieve islam in opmars is... ...en waar de gematigde islam juist onder druk staat. Nou, IBK, zoals die wordt uh, genoemd, Kajta... Uh, die uh, heeft zich dus voor de gematigde islam uitgeroepen, heeft campagne gevoerd met simpele leuzen als voor de waardigheid van Mali. En die leuze is heel goed aangeslagen bij een getraumatiseerde bevolking. Getraumatiseerd omdat het land bezet is geweest voor de helft en omdat de Franse interventie daarop volgde. Kortom, het is nog steeds, Mali is nog steeds een land in shock en meneer Kaita, de nieuwe president van het land, gaat eraan een einde maken. Althans, het heeft hij geloofd. Dankjewel, Koert Lindaya. De Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Asiana Airlines gaat alle passagiers van de gecrashed Boeing 10.000 dollar betalen. Bij de crash van begin vorige maand in San Francisco kwamen drie Chinese scholieren om en raakten zo'n 180 mensen gewond. Volgens Asiana is het geld bedoeld om eventuele ziekenhuis- en transportkosten te dekken en niet om rechtszaken af te kopen. Volgens het luchtvaartbedrijf kunnen passagiers nog steeds processen aanspannen als ze het geld hebben aangenomen. Een Nederlandse vrouw heeft in Frankrijk haar ex-partner gedood met een hakbel. De vrouw van 55 is gearresteerd. De vrouw en de man van 56 hadden ruzie in het huis van de vrouw in de Dordogne. De burgemeester van het dorpje is geschrokken. La dame de dame was discreet. Ze was erg aardig. Ze zei altijd gedag, maar ze leefde ook een beetje teruggetrokken, zegt burgemeester Jean-Luc Hermon. Ze woont hier nu drie jaar in het dorpje Saint-Sulpice de Marouille en er is in die tijd nooit iets gebeurd. Tot afgelopen vrijdag dus. Toen pakte de Nederlandse VK, zoals ze wordt genoemd in het dorp, s'avonds een hakpijl en sloeg die tegen de nek van haar ex-partner, ook een Nederlander, die een paar maanden geleden bij haar was ingetrokken. De man overleed kort daarna. Ze had al een paar weken veel ruzie, al dus de burgemeester. Want hij dronk veel en zou haar regelmatig hebben geslagen. Volgens de Franse justitie was de Nederlandse vrouw bang voor haar ex. Volgens de burgemeester heeft ze zich verdedigd omdat hij agressief was. Aldus oh, dus consument Frank Genoud. In het oosten van Afghanistan zijn drie Amerikaanse militairen van de NAVO om het leven gekomen. Ze werden aangevallen door opstandelingen in de provincie Paktia. Verder zijn er nog geen details over de aanval bekend. Dit jaar zijn er in Afghanistan 103 militairen van buitenlandse troepen om het leven gekomen. De meesten kwamen uit de Verenigde Staten. Sport. Bij de wereldkampioenschappen atletiek heeft sprinter Chirani Martina de finale van de 100 meter niet gehaald. Hij werd in de halve finale uitgeschakeld met een tijd van 10 seconden en 900ste. En die houtkamp, dat is natuurlijk een zware tegenvaller. Ja, het is jammer in ieder geval dat hij niet onder de 10 seconden liep, want dan was hij wel in de finale geweest. Maar hij is licht geblesseerd en het is nog maar de vraag of hij later in de week op zijn favoriete 200 meter kan starten. Dat zullen we eind volgende week gaan zien, want de 200 meter is in het laatste weekend, maar het ziet er wat dat betreft niet goed uit. Waar het ook niet goed voor uitzag was voor Elko Sint-Nicolaas. Hij heeft zijn best gedaan. Maar hij kwam net te kort om eventueel een medaille te halen. Of er moet iets heel geks gebeuren. op de afsluitende 1500 meter. die over een half uur gaat plaatsvinden. Maar de hoge verwachtingen voor vandaag. van zowel Thierry Martina als Elko Sint-Nicolaas zijn helaas niet helemaal waargemaakt. Dankjewel, Andy. In de Eerdivisie zijn Ajax en Feyenoord onderuit gegaan. Ajax verloor met 3-2 van AZ. Breekpunten in de wedstrijd was de strafschop voor AZ bij de 2 in voorsprong voor Ajax. Ricardo van Rijn kreeg de rode kaart onterecht volgens Ajax-trainer Frank de Boer. Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat die wel heel makkelijk gegeven wordt, uh, de penalty. En daarnaast ook nog uh, rood ook dan nog is. Ja, dan kan dat een hele wedstrijd. En dan vind ik nog, dan hoef je nog niet 3-2 te verliezen. En dan kan je hem ook gewoon met een punt proberen binnen te halen. Maar dat uh, was jammer. Want, uh, ik dacht dat we op dat moment echt uh, vrij goed speelden. Aaron Johansson benutte de strafschop voor AZ... waarna Victor Elm de overwinning binnenhaalde. Feyenoord heeft de slechtste seizoenstart in 50 jaar. Na de nederlaag tegen Pek Zwolle. Vorige week was FC Twente vandaag met 4-1 te sterk voor de Rotterdammers. Feyenoord eindigde de wedstrijd met negen man. Na rode kaarten voor Jordi van Delen en Stefan de Vrij. Na afloop probeerde de Vrij om de moed erin te houden. We moeten gewoon positief blijven. En natuurlijk uh, is het heel teleurstellend Toen we zijn begonnen uh, deze competitie. Maar ja, er zijn nog genoeg uh, wedstrijden te spelen en genoeg punten te behalen. Dus ja, we moeten gewoon weer uh, het vertrouwen krijgen en positief blijven. FC Groningen heeft uit de eerste twee competities wel zes punten gehaald. De ploeg van Erwin van der Looy was met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. En de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Vitesse nadert zijn einde. Richard van der Manen. Zes minuten nog in Waalwijk en Vitesse staat op een 4-2 achterstand. Vorig seizoen nog als vierde geëindigd en nu dus tegen het bescheiden RKC in Waalwijk op een flinke achterstand. Kwam in de tweede helft nog terug via Kazajsvili tot 2-2. Maar daarna een strafschop van Sander Duits en een geweldig genomen vrije trap in de kruising zorgde voor een 4-2 voorsprong. En daar komt Vitesse niet meer van boven. Ik weet wel zeker dat de Arnhemse club deze wedstrijd gaat verliezen. Want er zit nog maar weinig in het team in de tweede helft. Het is geknakt. En RKC voetbalt makkelijker en beter. 4-2 met nog vijf minuten in dit duel in Waalwijk. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Erwin Daart. Eén file op de A2 Luik richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht staat drie kilometer. Dankjewel, Erwin. Nog een keer de hoofdpunten. Er komen steeds meer onveilige spullen ons land binnen... die via Chinese webshops besteld zijn... De Nederlandse vrouw van 55 heeft in de Dordogne haar ex-partner gedood met een hakbel. De gezondheidstoestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela gaat langzaam vooruit, maar is nog steeds kritiek. Tot over het uitgebreide internationaal, zometeen de VPRO met studio Itzada.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 Hoogleraar bij het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Over gevaarlijke vrouwen, christelijke mannen en slimme spionnen. Beatrice de Graaf, vanavond, in zomergasten, tien voor half negen, live bij de VPRO op Nederland 2. De Kia Venga 20th Anniversary. Tijdelijk uitgerust met navigatiesysteem en achteruitrijcamera. Vanaf 18.995 euro. Ontdek meer op kia.com. Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Sporters en medesupporters, hartelijk welkom... in die wonderlijke wereld van Studio Itzerda's Sportzomer. Afgelopen maand, precies 44 jaar geleden... voerden El Salvador en Honduras een korte, maar zeer bloedige strijd die bekend is geworden als de voetbaloorlog. La Guerra del Fútbol. La Guerra del Futbol. Eindelijk deden deze Zuid-Amerikaanse landen weer eens iets samen. Dan sport verbroedert. Dat weet iedereen. Vraag maar aan alle scheids- en grensrechters... die elk weekend door jeugdige mispunten worden gemolesteerd. Of vragen de Feyenoord-supporter... vlak voordat zijn schedel wordt verbrijzeld door een bevriende Ajaxiet. Dat is ook logisch. Een topsporter denkt alleen maar aan winnen. En eigen succes. Daar word je als mens heel sociaal van. Nee, de wereldvrede zal pas echt uitbreken als iedereen een sporter is. Daarom presenteer ik u de atleet van de week, Marten Winkema. Ja, topfit. Topfit ben ik. En luistert, want deze maand is het dus sport bij Studio Itzada. Vorige week over sport en gezondheid met sportsocioloog Koen Breedveld. En deze zondag is de stelling Sport is Oorlog... En om dat uh, neer te zetten, om dat uit te leggen... hebben we in de studio Jacob-Jan Esmeijer en Jeroen Smits. Welkom. Jeroen, je hebt cricket gespeeld op topniveau, hè? Ja, ja. allebei het zelf al. Ja. En cricket, dat lijkt zo'n keurige sport. Met van die nette kleren. Hè, en de <laughs> spelers die zo rustig in het veld wachten op de bal. Maar dat is schijn, hè? Nou, ik denk het wel, ja. De, de, de, de, de, het kan een beetje schijn zijn. En die nette kleren, dat is ook al niet meer helemaal van deze tijd. Want uh, wij dragen tegenwoordig van die gekleurde pyjama's, noemen ze dat. Uh, maar echt gewoon sportpakken. Dus ja. niet meer die mooie truien waar jij aan uh, refereert. Oké, okay, uh, Jeroen en Jacob-Jan. We gaan het dadelijk hebben over wat achter die uh, beschaafdheid... Hè, toch die, die, die ogenschijnlijke beschaafdheid schuil gaat uh, bij crickets. Eerst onze eigen Dini Bangma over haar schaarse ervaringen met de wereld genaamd sport. Nou, het is allemaal begonnen met dat ik als kind verhuisd ben... van de nieuwbouw naar een heel chic huis bij het Dr. Zamenhofpark. En dan was ik negen jaar en ik was heel dik. Mijn vader noemde mij thuis de dikke poemel. Mijn moeder vond dat ik naar de sportvereniging moest. Naar de gymnastiekvereniging. Zij was zelf ook nooit naar de sport geweest. Dus ik denk dat het daar ook een beetje mee te maken had. Dus dan moest ik op dinsdagavond met twee vriendinnetjes... liepen we naar het Kalverdijkje. Daar stond de gymnastiekzaal en dan gingen we dan naartoe. Die ene vriendin heet Gerda Smit, die heb ik nog steeds. En die kon ontzettend goed gymnastieken. Later ging die ook kunstschaatsen in Heerenveen en zo. En dat andere meisje, die heette Elsa... En die kon ook heel goed gymnastiek. toen kwam het moment dat we een uitvoering moesten voorbereiden. En ik denk dat het in 1967 geweest is: moesten we een uitvoering voorbereiden voor in de Frieslandhal um, voor koninginnedag. Dus hebben we maanden geoefend daar in het gymnastieklokaal. En uh, op die dag moesten we dan naar de Frieslandhal... met duizenden meisjes allemaal. Moest je je daar verkleden. En dan moest je zo'n zo tunpakje aantrekken. Dan moet je je voorstellen eigenlijk een beetje een zwempak met lange mouwen. En dat was pruisisch blauw. Ik zie het nog voor me. En dat pakje... Dat ruik ik ook nog gewoon. Want hoe mijn moeder dat ook waste en deed, dat pakje, dat bleef stinken. Dat bleef gewoon synthetisch stinken naar plastic zweet. Maar dat pakje moest je aan en dan moest je ook je ondergoed er nog onder. Het was heel modern toen. Van dat witte ondergoed, waar mijn moeder dan zelf af en toe het elastiek in de pijpjes en zo van verving. fijn allemaal in die Frieslandhal met zo'n oranje scherp over dat pakje heen. En op muziek. En daar waren, denk ik, 2500 Friese meisjes... met een zwierige stap naar links en de knotsen links omhoog en uitzwaaien. Stapte ik uit naar rechts. Met de knots omhoog naar rechts. En dan keek ik zo in een soort eindeloze leegte in die Frieslandhal waar al die meisjes met de knotsen de goede kant op gingen... behalve ik. En dat je denkt, ik, ik doe het niet goed. Vreselijk, echt vreselijk. En ik heb het echt levenslang altijd als een trauma ervaren. En ik ben daarna nooit meer naar de gymnastiekvereniging gegaan. En hoe vertelt zich Dini Bangma? Um, ja, dit is studio Itzerda van de VPRO over sport is oorlog. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. We gaan naar Richard van der Malen, RKC Vitesse. Ja, die wedstrijd is geëindigd in Waalwijk in een 4-2 overwinning voor RKC. En dat is een hele knappe prestatie. RKC dat geconfronteerd werd de afgelopen maanden met een behoorlijke leegloop. Maar je kunt vanavond weer zien, met een goede instelling kun je heel ver komen. En RKC heeft verdiend gewonnen van het ambitieuze Vitesse dat een hele beroerde week heeft meegemaakt. Het wil de nationale top bestormen. Er is al heel veel geld uitgegeven door de eigenaar Mirap Jordania. Maar Vitesse moet een behoorlijke pas op de plaats maken. Wordt uitgeschakeld deze week. Zeer teleurstellend in de Europa League. En nu in de tweede speelronde van de competitie. Verliezen van RKC Waalwijk met 4-2. Dat komt hard aan in Arnhem, maar er valt weinig op af te dingen. 4-2 dus, de einduitslag. Vitesse in Waalwijk tegen RKC. Dank Richard van der Maden. Um, um, um. ja, we, we, we hebben hier ook een sportflits. Hè? We hebben een sportflits. Jeroen Smits en Jacob Jan Esmeijer. Cricketers, uh, op dit moment hè, is er een hele belangrijke kwalificatiewedstrijd gaan... Hè? Nou nee, ja, kwalificatie is het niet. Nee, we, we zitten oh, in het toernooi weer in Engeland. De Engelse competitie doen we mee. Dus de Engelse profcompetitie. En daar spelen wij nu momenteel een wedstrijd. Nu? Op dit moment? Op dit moment. En, uh, Cricket? Ja, ja, het kan nog twee kanten op. Maar wie tegen wie precies? Engel of Nederland uh, speelt tegen Warwickshire. En dat is een county uit Engeland. Een profclub uit Engeland. Regio Birmingham. Dus een beetje okay. richting het door. In een mooi cricketstadion. Ja. Veel mensen. Het is mooi weer. En, en hoe, hoe lang loopt deze wedstrijd nu al? Nee, dus vanmorgen begonnen. Of oh, om, om half twee, oh. half drie onze tijd. Want die kan heel lang duren, hè, die wedstrijd. Ik denk dat je refereert aan de, de, de testmatches. Ja. Dus, uh, zoals die op dit moment ook plaatsvinden tussen uh, Engeland en Australië. Uh, twee uh, ja, gezworen vijanden. Ah, dat is nu ook gaande. En die duurt vijf dagen. En die daar zijn ze dagen. nu op de derde dag volgens mij. Ja, ja ik denk dat je gelijk hebt. De derde, derde dag. Ja. <laughs> en, die, en die wedstrijd waar Nederlanders nu... Uh, ja, bij... ja, dat is gewoon een eendaagse. Wij, wij in Nederland spelen voornamelijk eendaagse wedstrijden. Daar zijn we ook beter in. Ja. Uh, we hebben een kortere vorm zijn we misschien nog wel beter in. Want daar hebben we ook Engeland een keer verslagen. Ja. En dat is echt uh, een... Hoe, bon. hoe staat het ervoor nu? Voor Nederland? Uh, het kan nog twee kanten op gaan, maar... Uh, op dit moment uh, gelijk, hou ik het even. Maar gelijk. we kunnen winnen of verliezen. Zeg, uh, nog even, krik het even heel snel neerzetten. Lukt dat? Ja, uh, beschouw het als honkbal. Ja. Maar je speelt niet in een diamant, maar tussen uh, twee honken. Ja. Uh, staan uh, mensen niet in een uh, vierkant veld met één uh, plaat, maar in een rond veld. En dat gebeurt allemaal in het midden. Je hebt de slagpartij en je hebt de veldpartij. De slagpartij die krijgt 300 ballen toegeworpen. Die moet een aantal 300. punten scoren. Ja, ja, 300 in een reguliere wedstrijd van ja. 50 overs, dus 50 series van zes ballen. Dan wisselt iedereen. En degene die aan het einde van de rit de meeste punten heeft... Die wint. En het centrum daarvan heb je de bolers en, de, en de, de, de, de, de aangooiers en je hebt de slagmannen. Ja. En da, da, da, da, daartussen, da, da, daar tussen vindt iets plaats. Dus ja, je het, is, het, is, het is meer ja. dan alleen de bal in het spel brengen. Hè? Ja. Het, is, uh, het is leuk als je een uh, wedstrijd onder schitterende omstandigheden kunt spelen op een mooi veld. Met goede tegenstander en veel publiek. Maar uh, het uiteindelijke doel van een team is toch om te winnen. En daar ja. heb je af en toe wat meer nodig dan alleen uh, bolen ja want dus de, dus de, dus de, de aangoorder die die, die die gooit de bal zo begint dat die gooit die bal dus naar de, naar de slagman ja, hè, Sjo en, ja. En, en oh Jeroen pardon en, en short is nee ja nee, nee ik ja, short, nee, nee, was even het vuur van wat ja. van wat bal, hè? want je zit, je zit er natuurlijk met meer het op het veld hè? en maar Jeroen je, je, je gooit die bal gooi je zo naar de slagman toe, maar intussen daar, daar gebeurt wat, je kijkt hem aan, hè? en dat gaat keihard, met 150 km per uur die bal. Nou ja, de, de, je hebt inderdaad jongens die heel snel gooien, en uh, jongens die wat minder snel gooien, die met effect proberen te gooien. En die jongens die heel snel gooien, die proberen natuurlijk wel de batsman te intimideren. Ja, dat, uh, ja. dat gebeurt, en ja. dat kan je op verschillende manieren doen. En als het niet lukt door de, door de snelheid, dan, dan helpen de teamgenoten wij even door uh, af en toe nog wat toe te voegen. En, uh, toe te voegen? Ja, of het zelfvertrouwen van, uh, van de speler in het midden. Uh, ja, dat zijn verschillende de manieren, maar dat, dat is... ieder moment kan je... als je dat ter plekke kan verzinnen... dan ben je gewoon een, een, een goede. Dat nee, dan dan de... geven ze een voorbeeld. Ik, ik, ik Stassie <tossimus> in Duister. <tossimus> nou, er is een klassiek voorbeeld... van Australië ja, tegen goed, Zimbabwe. Ja. Ja. Dat uh, een van de snelste en beste bolus... die Australië ooit heeft geproduceerd... Uh, die Zimbabwaanse batsman probeerde uit te krijgen... Ja. maar dat lukte niet helemaal. En na bal vijf kwam het stoom uit zijn oren. En ik denk van, ja, deze gast moet ik toch makkelijk uitkrijgen. Dus die loopt op hem af en die zegt van... waarom ben je eigenlijk zo dik? En die vent die is heel snel van de tong. En zegt wel: nou, elke keer als ik de liefde met je vrouw bedrijf, dan krijg ik een uh, chocolaatje van de. Oh, zo smerig gaat het eraan toe. Nou ja, dit smerig. Is. Uh, dit is de, de net Nederlandse versie. Okay. Maar er zijn wat andere <laughs> woorden die worden gebruikt. Ja. Maar dat is de strekking. Ja, ja. En op die, manier, op die manier probeer je dus gewoon een speler uit zijn concentratie te halen. Kijk want dat cricket, hè? Dat, dat, dat lijkt alsof, alsof, alsof hè, de mensen in dat veld staan. En dat lijkt 90% wachten. Is het ook 90% wachten? Nou ja, je moet er, op het moment dat die bal naar je toe komt dan wordt er van je verwacht dat je hem tegenhoudt... en zo snel mogelijk weer teruggooit. Je moet steeds altijd maar opletten. Ja. Hè, opletten. Ja. Maar is het 90% wachten, Jeroen? Nee, nee dat je ben ik niet mee eens. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Want je ben, je, als je op een goed niveau speelt... dan, ja. dan, uh, uh, dan ben je niet 90% aan het wachten. Nou, je, je ziet het eruit hè, dat je, dus, je, bent, je bent bezig... en je, bent, je voelt gewoon die spanning op ja, het veld. Ja, dat, dat ben ik maar... met je eens. Die spanning die wordt opgebouwd op een gegeven ja. moment... en dan gaat het steeds meer... Uh, op een gegeven moment naar een bepaalde spanningsboog... en die staat elke keer om, uh, op ontploffen. Maar iedere ja. bal die, uh, die er wordt gebold... dan kan er iets gebeuren. En je weet niet of die bal naar jou toe komt... of dat hij naar iemand anders toe gaat. Goed, ja. Je moet er gewoon klaar voor zijn dat hij naar jou toe komt. Goed, de, de korte wedstrijden... die duren iets van 120, 120 slagen zijn er. Overs, geloof ik. Ja, 20 overs van zes ballen, ja. En ja. de lange wedstrijden, 300. Uh, drie, ja, correct. Maar dat kan dus nog steeds duren... tussen, tussen van zeven uur tot, tot vijf dagen, zo'n wedstrijd. Wat nou Maakt dat nou een groot verschil tussen zeven uur en vijf dagen? Hoe kan dat nou? Er zijn toch maar 300 ballen te, te nee, gooien? Bart, nee, maar... nee, nee, nee Jacob-Jan is een stuk beter. Dus <laughs> ja, ja, het is ja. inderdaad wat Jeroen net al zei. In Nederland hebben we minder tijd om meer tijd voor ons cricket uh, maar zeggen, aan te wenden. Dus in Nederland zie je echt die, die gelimiteerde spelvorm. En het, op het professionele niveau, waar je echt die goede spelers ziet... die doen het dan inderdaad vijf dagen over. Dus ja, dan gaat het ja. meer over de spelvorm en de tactiek en de techniek erachter. Uh, maar die is gewoon op ons land niet van toepassing. Ja, maar er is een enorme Rick in de tijd van dat spel. Waar zit die Rick hem dan in? Nee, maar die spelen op tijd. Dus wij spelen... Oh. Oh, met een gelimenteerd ja, ja, ja. aantal ballen, en zij ja. zeggen we beginnen om 11 uur. En de ja. laatste bal op die dag wordt om 6 uur gebold. En wat er tussendoor gebeurt, ja, dat maakt verder niet uit. Uh, het is inderdaad. Je speelt op tijd mm -hmm. en je moet zorgen dat je het tegenstander uitkrijgt. En hoe je die uitkrijgt, ja, daar zijn verschillende methoden voor. Eén is inderdaad iemand uit te gooien. Dus gevangen, bolt, uh, dus het wicket om te gooien. Nee. Maar je kan ook iemand uit de wedstrijd gooien. Dus de stokjes uh... die erachter staan. Ja. Ja. Ja. Goed, daar gaan, gaan we dadelijk uh, nog, nog verder over. Kijk, we gaan even naar uh, het volgende. Ja, uh, ik ken natuurlijk Asterix en Obelix. Van die uh, <laughs> Gallische nederzetting die zich uh, zo dapper tegen de Romeinen verzet. Maar zo is er ook het dorpje Varik. En Heeselt uh, is er ook. Ja. Ja. Die mooi, mooi, mooi, mooi, en Ja, langs de Waal. In 1944 zag voetbalclub de Waalkanters het licht. Aan de overkant van de rivier in het zuiden was de oorlog al voorbij. Maar in Varik en Heeselt begonnen vier groep mannen en jongens... hun eigen binnenoorlog. De voetbaloorlog. Als u dacht dat voetbal geknok en van ja, dat, dat, dat iets nieuws is bij voetbal. Luister dan naar deze vier senioren van de Waalkanters. Ze begonnen te voetballen op de rivieroever, bijgenaamd het Rots. Iedere zondag verzamelden ze zich. En door de week liep er koeien. Dus de dag begon met strontruimen. Waardoor we bij Appetrot uh, gevoedbald hebben. En, en vee liep er soms op. Koeien en zo. Dus eerst de koeien wegjagen? Ja, uh, smorgens en zo. En stromruimen, zondags maar, de ganse zaad. Moest die ja. leiding getrokken worden. Met een stastoffel hoor. Dat is een borsteltje van ja. vee en blik. Ja, ja, ja. En, en dan, en, en, met, in, een en dan met een emmer En dan met een emmer zo erin en dan zo hoor. Ja, Deze is gewoon hoor. Ja, en vroeger de, waren er best maar mensen die, uh, die de contributie niet konden betalen. Ja, dat is nodig. Een... Ik, ik kom ook uit de gezin van elf. Vroeger was er niks. Helemaal niks. Ze hadden een zelfgemaakte bal. Met veters er niet. Een bal met, met een veter om hem bij elkaar te houden. En hoeveel met spijkers. Pas onder de schoen. Ze hadden een nog maar gewoon met spijkertjes onder, onder de zon. En soms deden ze samen met één paar voetbalschoenen. Eén schoot links, de andere De ander rechts. Dus hadden ze allebei toch nog één goede voetbalschoen. Ja, toen waren we bij, denk ik, een de paar schoenen toen die tijd. Ja. Een tegenwoordig is het anders. Ja. Het ja. was niet tennis, hè? was geen dat en ja, dat en nee, dat. Nee, disco. Nee. Vroeger waren we waren gewoon blij, want in ja. het eerste je, ja, in maar daar, daar ging hè? je door. Ja, ging je gewoon door. Ja, natuurlijk. Ik, dat is... ik is was ook blij is. dat ik gewoon goed was, ik wel. Vroeger was het niet dat zo snel, hè? Ja, ik was het eerst Ja, eerst een zetje wat gaat. Want we moesten kijken of het daarplaats was, niet en dan jang de weer kapot. als het was, C de Servia. jaar. En als het naastplaats was, dan kon die voetballen jankte de weer kapot. Een veld was er ook al niet. Ze voetbalden in de uiterwaarden. En wie beneden bij het water stond was Zwaar de Pineut. Want dat liep ons achter de de door. Ja, dan zat zeker wel een meter de schot, denk ik. Ja. En wij was het beste boven en naar beneden. Ja, dat denk je. De Waalkanters is, is een keer kampioen worden tegen over. We Walter water echt tegen de cola. Ja, dat weet ik wel. Tegen de cola? Ja, tegen ja. de cola. Toch worden de Waalkanters één keer kampioen. Met een slimme truc. In thuiswedstrijd. wedstrijd Piet verteld dat ze toch met die, die kajakvlees tegen de Paul in die type met drinken. Hij was dronken toch? Ja, dat was tactiek. Drank is de brandstof van de voetbalmachine. Want toen stond de keeper van Beurzen gedronken in de kolen. Of het nu was om te winnen, of om zichzelf moed in te drinken. Maar ik had al een paar dagen moest voetballen het eerst. Dan nou, dronk drie een flesje bier of wat ja. En elke zondag, toen ik het eerste voetballen ging, we elke zondag s'avonds gingen we naar Chinezen met het eerst. Ja? O oh ja? Elke zondagavond. Elke zondag. Nou, dat weet ze uit. Het feest je zegt 16 jaar oud, eerst hoeveel, dus ik 16 jaar Het jongen, jongen, Het kleine dorpje is omringd door de Anderen. Er is een andere ander mensen als hier. Ophemert ligt 4 kilometer naar het oosten. Waar wij er dan anders in ophemert? Ja, ja een soort ik. Hey, ik vind hem wel. Ja, ja, ja dus... ik vind het echt... ja. wel. Het is moeilijk om te horen. Ja, dus... maar, maar vind ik ga gewoon die als dus je een andere soort mensen Als, als hier. je hier, dat is gewoon zo. Er zitten toch die door in die ik ja. Dan komen de mensen die gewoon aan het tafel zitten en die gaan naar een bier en verder doen ze niks. Toch voelen we echt niet lekker door. Opheemert is niks. Dan de Waalkanters. Altijd in voor een Polonaise of een potje matten. Maar ook het dorp aan de andere kant, OPijnen, is niks, volgens de waalkanters dan. Vroeger werd de wedstrijd, maandagochtends, op weg naar het werk, alsnog uitgevochten. Nou, een beetje trouwbelang gehad hier zo met. Maar uh... wij vroegen tegen pijnenvoetbal. Ik nee, vond dat het nog lekker vecht. Ik vond het nog lekker vecht. Ik sloeg die gozer, om elkaar alle tanden eruit. Maar de allerergste waren die uit Rossum. Ja, wat Rossum, ja. Het ja. ja. was iets verschrikkelijks. Het ligt pal aan de overkant van de rivier. De waalkanters reden met een vrachtwagentje 12 kilometer verder de brug over en dan terug naar Rossum. Hoe hij je daar uitgevoerd het zo zo zien. in de kleding, in de tv. En en gelijk, en gelijk, gelijk, gelijk in de vrachtwagen. Gelijk in die wagen. In de weg. Ja. En was er achter, was een klep van die auto. we hadden een over die auto. Die gasten die grepen er achter die auto zo vast, met handen erop. is op de rand ja. Wij stampen natuurlijk met de voeten. Of wel je poort natuurlijk, wij Dan Gingen ze hier achteraan? Weer... Ja, tuurlijk. Ja. Maar ging het nou om Voetbal voetballen of om te knokken? Dan nee, ik ging het om te knokken. Ja, <laughs> Oké, okay, kan jij wel gaan we niet. <laughs> was hier ja, altijd ja, uh, ja. In mijn ogen heb ik nooit menig gevoetbald, maar ik ging wel hard. Ja. Maar goed dat toen geen rode en geel kaarten waren, dat ik niet. Gevaarlijk, wel toen de Waalkanters eindelijk eigen velden in een kantine hadden... ...kwam er niet veel later aan de overkant van de straat de tennisclub. We krijgen hier met de, tennis maar moeten we hier met de tennis doen? De andere wereld alweer. Op nog geen 30 meter afstand. Ah, tennis, dat was meer in Voor een echte Waalkanter voelde het daar als op een vreemde planeet. Ik vind het toch een beetje apart, Ja, -volle, maar... Nou, Dat noem ik. Dat noem ik. Kijk. Jullie zijn er nog nooit geweest. Kijk. Ik ben er ene keer. Jawel, ik ben er eerder keer geweest. Eén keer. Ik moet al het altijd maar kijken. Die Antonio was er. Ja, ja. Nou, ik voel de toch niet erg lekker hoor Nee. nee ik ben er nooit meer Dat is niet mijn stijl, dacht ik. Buiten de voetbalvelden van de Waalkanters is de wereld, tja, gewoon anders. Want een echte Waalkanter wordt je niet zomaar. Er is nog een echte Waalkanter hier? Die de s maandagsmorgens over beginnen te praten tot, uh, tot zoens en middags over de wedstrijd die geweest is. En donderdag is over de toekomstige wedstrijd. Ja? En hier lopen de voeten en het verkeerd komen hier de volgende dag staan. om te Ja. ja. Ja, die, nooit, die die weg wil of zo weg gaat. Dat loopt altijd hier. Dat betekent dat je een lang lid bent en dat je het goed en rozinnet bent, dan zijn wij ja. er niet bij. Het is gewoon een echt Dat vind ik luister Ik ben 34 of 33 jaar lid. Nou, ik, ik denk dat ik uh, de, nou, 35 jaar van hier loop. Zondags en zondags. Uh, en dan ben ik gewoon één Al dus de waalkanters dit is nog steeds studio iets over sport is oorlog. Te gast Jeroen Smit en Jacob-Jan S. Meijer. Cricketers. Uh, Jacob-Jan, um, uh, jij bent eigenlijk echt een bowler. Hè? Je bent echt een, echt een, een, een, een aangooier. Je? Ja. Je, hebt ook, uh, je hebt ook echt, echt cricketballen mee. Ja, zijn die rode. Denk. Die zijn echt wedstrijdballen. <laughs> Dat zijn wedstrijdballen, ja. ja. Zijn, uh, uh, dus dus uh, twee bonnetjes echt aan elkaar gestikt. Ja. Met een en. naad. En ja. uh, nou ja, wat ik dus inderdaad met cricket probeerde, is inderdaad. Uh, ik was dan een, een spinner, ja. dus ik pak die bal dan. Maar wacht ik... even, je bent bowler, maar een spinner is weer, dat, dat ja, is weer. dus je hebt, je hebt, je hebt inderdaad je betters, dat zijn slagmannen en ja. bowlers. Dan, ja. dan heb je die bowlers in twee ja. varianten. De snellere, ja. die proberen ja. door de lucht die bal iets te laten bewegen, waardoor ja. die naar de batsman toe gaat of weggaat. En ik bolde dan niet zo snel, zoals een man gemiddeld zo 140, 150 kilometer zou kunnen zo bowlen. Zo hard ga je ja, zo, zo, hard. Schrijf zo naar ja. de slagman toe? Ja, ja. En ik ben dan een spinner, dat gaat dan ja? wat minder snel... maar dan gaat het juist om die rotatie van die bal. Het effect effect, precies. Hoe doe je en, dat? Nou, het is gewoon inderdaad op een bepaalde manier zo vastpakken tussen je middelvinger en, en je wijsvinger. Ja. En door een, ja, toch dat, die een beetje dat, dat, dat rare hè dat overarm-bolen, dat je hem dan laat landen op het, op het wicket. Heb waardoor hij dus uh, naar links of naar rechts gaat. Dus dat hij net even een ja. soort... En dan en, kun je die bal op een bepaalde manier ook een beetje... Ja, goed, er, is, er is ook een, een, een reportage hier geweest, een paar maanden geleden, werd verteld hoe je dan de bal een beetje kunt manipuleren, een beetje ja. ruwer kan maken, aan één kant, aan ja. de andere kant. En wat mag en wat mag niet? Nou, uh, je mag dus inderdaad met een beetje speeks of met een beetje zweet... die één uh, kant van zo'n bal proberen te bewerken om die goed te houden. Ja. En uh, het is niet de bedoeling dat je dus met een, uh, de achterkant van een uh, kroonkurk... of met je nagels of met uh, gebruik van grind uh, die bal bewerkt. Dat is, uh, dat is niet... Je mag niet je tanden erin zetten. Dat is allemaal niet toegestaan. Maar je tanden, die heb je zo, zo bij je. Je ja, die... moet je meenemen, dat mag dan niet, maar als je tanden mag toch nog wel? Ja, nee, ja, goed. Ja? Uh, maar goed, dit, ja? het gaat uiteindelijk om, om de, en... de natuurlijke bewerking Maar van het de gaat ook om het oogcontact natuurlijk, hè, met die, met die, met die, met ja, die man, pro... dat je gewoon zo aankijkt. Want je mag net zo lang over doen als je wil, hè, over, die, over, dat, over, dat, uh, over dat gooien. Uh, ja, maar er zit wel een bepaalde kadans in je, in je, in je aantal ballen, hè? Is dat dus... een gevoel voor kadans, of is dat echt dat dat, dat, dat, dat moet? Dat je, dat, dat, je, dat je op een gegeven moment teruggevloot kan worden van duur te lang? Nee, dat, dat valt er mee. Dus het is nooit dat de scheidsrechter zegt: Jos, schiet is op. Je hebt nee. altijd je eigen. Want dit is je eigen concentratie. Op dat moment ben je niet ja. zo bezig met het uh, of je snel of langzaam aan bodem ja. bent. Je voelt gewoon die wedstrijd aan en je ja. doet gewoon inderdaad wat je goed doet. Ja. Ja. ja. En uh, dat oogcontact, hè? Ja. Dus je kijkt hem zo aan. En, uh, hoe nou, je dan? hebt wel eens een keer zo'n bal, die bol je dan. Huh? En dan wil hij hem spelen zoals hij denkt dat hij moet spelen. Huh? En die gaat dan inderdaad opeens vijf centimeter naar links. En dan kijk je hem aan zo van: uh, gast, deze bal heb je echt niet begrepen. En dan kijkt hij jou aan en dan kijkt hij een beetje aan van: joh, gast, dat begreep ik al lang. Dus dan begint een beetje die mentale oorlogsvoering. En als dan je teamgenoten om hem heen een beetje gaan praten, huh? hij raakt een beetje uit zijn ritme. Dan kan je zo'n batsman beïnvloeden. En hopelijk dat hij dan andere dingen gaat doen. Huh? Waardoor hij dus uitgaat en er volgende slagman in komt. Sure. Uh, ja, we zijn met ja, Jeroen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, het <blijft> mooi. Ja, goed, hè? Bij Jacob Jan gebeurt dit dezelfde. Shorty is, ja, het, is er je bijna je helemaal klaar voor. Ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Nee, vertel eens, hoe, hoe heb jij dat dan? Je, je, je, je op... Ja, ik zit achter dan. Dus ik probeer me een beetje te helpen dan op het moment dat, dat, dat die bal daar voorbij komt. Ja, ik... En bij Jacob-Jan gebeurt dat minder vaak dan bij iemand anders. <lacht> nee ja. hoor, nee, dat is absoluut niet waar. Want Jacob-Jan was een hele goede bouwer. Maar, maar dan probeer je, hij probeert natuurlijk een beetje de koude oorlog te voeren. Ja? En ik probeer dat uh, ook vanuit mijn kant op momenten dat hij daar niet op zit te wachten. Dus op het moment dat zo'n speler in uh, opperste uh, concentratie is, dan probeer ik... Uh, uh, nog net even een vervelende opmerking te maken. Zodat die, uh... Ja, maar dat, mag, dat moet toch een beetje netjes blijven, toch? Hè, dan? Uh, ja, je moet nooit te persoonlijk. Je moet gewoon uh, gevatte opmerkingen op het juiste moment uh, proberen te plaatsen. Ja, en dat, ja. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus uh, ja. uh, het is ook uh, misschien een sport binnen een sport. En uh, ja, ik, ik, had, uh, ik heb dat wel meegekregen, denk ik, ja. Ja, maar, maar, maar hoe kun je dan. Hoe, hoe kun je dan... Bijvoorbeeld, zonder bril, hè? Mag ja. je die opzitten? Ja. Nou, je je mag dat opzetten, maar ik denk dat je meer refereert aan het feit dat, dat wij hadden natuurlijk met heel veel gok uh, syndicaten te, te maken, waar het uh, hedendaagse profvoetbal uh, ook mee te maken heeft, en dan werd er kon er gegokt worden op. Ja, ga je het veld op met zonnebril? Hoeveel mensen gaan het veld op met een zonnebril of zonder een zonnebril? Ja. Dus ik had miljonair kunnen worden als ik, <lacht> uh, als ik dat goed had gedaan. Er is heel veel uh, corruptie ook hè, binnen, zeg maar. Het, heel veel matchfixing. Nou, dus we, veel, ik kan je zeggen dat bij het cricket is dat uh, echt in goede handen. Ik denk bij andere sporten dat, dat die een wat groter probleem hebben dan bij cricket. Maar nou, hier, hier is Nederland is het geen commerciële sport, toch? In nee, in niet. nee, Nee, niet. Bij ons hier in, in Nederland kan je rustig zijn. In India bijvoorbeeld, want er, uh, er zijn uh, een. Dus er zijn een paar miljard vins, zijn er? Nou ja, elke, elke in die, jaren, die houdt van cricket, dat zit in hun DNA. En ja. ik weet nog wel dat wij toen in 2002 een keer een toernooi speelden in Sri Lanka dat we te maken kregen met de anti-corruption unit. En die zijn ja. gewoon: tijdens een reguliere wedstrijd gaat er gewoon in ja. het illegale gokcircuit uh, gok een miljard van A naar B. Weet je, dus je ja. hoorde opeens bedragen. En denk van, nou, ja. verder zo gelukkig nooit mee te maken gekregen. Maar ja, dat dat is inderdaad gebeurd in het verleden. Ja. Maar denk dat in heb, je daar geen, heb je daar geen... Nee, er zijn weinig mensen die gokken op Nederlands cricketwedstrijden. Die, die <laughs> mensen moeten we nog uh, zien te vinden. Maar natuurlijk hebben we dat met Nederland zelf toch wel meegemaakt. Wij, wij, uh, ik ben ook wel eens benaderd door iemand om wat te doen. Uh, nooit uit, uh, ten uitvoer gebracht. Maar uh, ik, ik wilde wel nog zeggen dat uh, de cricketwereld is vele malen verder... Dan, dan welke andere sport in de wereld ook. Dat zie je ook met de technologie uh, die ze doen. Elke keer uh, be, met voetbal zitten ze nog steeds over de doellijn... Uh, ja, ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat, dat uh, scheidsrechters hier ook heel goed gaan kijken van ja, wat, wat, ja, wat, wat kan wel en wat ja, kan niet. en met cricket lopen ze mijlen ver voor. En uh, wat dat betreft is het misschien een traditionele sport... maar hmm. zoveel verder dan uh, de andere. Is het nou zo dat, uh, dat die, die sport... Is, uh, is, ja, zijn er 5000 mensen die spelen in Nederland, geloof ik? Hè? Ja, bij benadering. Ja, ja en Jacob als... Jan, dus 5.000. <laughs> ja, <laughs> hij is weer terug, hij is namelijk weer begonnen. Ja, Joris, je net begin 40, je je net eigenlijk, eigenlijk opgehouden met, jullie, he, met, met, ja. met dit schrijf. Nou ja, misschien duren het wel, maar niet meer. Niet meer. Je had ook in Engeland kunnen spelen een paar jaar geleden. He. Nou, 20 jaar, jaar, ja. jaar, jaar geleden, ja. 20 jaar geleden, dan uh, nou, ja, moet jaar wel ja, vroeg de, bij zijn. Westen, Nederland, het Nederland-Engeland, wat we nou zien met die Engelse club. Ja, Daar was ja, je ook bij. hebt ja, zelf ja. gespeeld. Ja, ja. ja want, Jeroen, je hebt, hebt gespeeld echt... Uh, je, je hebt gewonnen tegen Engeland zelfs, hè? Ja, ja, als aanvoerder. Ja, dat is natuurlijk het hoogtepunt voor het Nederlands cricket, denk ik. Maar persoon, ja. persoonlijk ook. 2009 maar, maar, was dat? Twee jaar heel goed. Ja, heel goed. Martijn of Martin. Nee, dat klopt. Nee, nee, nee. Nee, maar 2009 was een, uh, ja, een uniek jaar voor, uh, voor het Nederlands cricket. En uh, dat, dat wij die wedstrijd daar winnen, mm. uh, ja, dat is iets onmerkelijks. Uh, waar kan je het mee vergelijken? Uh, Nederlands voetbal elfde verlies van, uh, van Malta misschien. En dan waren ja. wij in dit geval. Uh, ja, ja. En en dan hoorde ik dat hoorde ik de commentator zeggen het by 500 to 1. Wat, wat wat wat betekent dat? Jullie hebben gewonnen tegen 500 tegen nee, 1. Wat ik denk dat, dan? dat die bedoelt de odds, maar ik heb de die niet hoort, gehoord. De, de, de, maar, ja. Het is natuurlijk een enorme hè, ook gezonde gokcultuur in Engeland en dan ja. wordt gewoon uh, kijk, als je bijvoorbeeld Manchester United tegen Manchester City, je moet uh, waar ga je geld opzetten? Dat wordt ja. moeilijker, maar ja, het is ook oh, niet over... gaat over geld. Dus ja, ja ik denk even, het wel ja. Voor elke voor elke, elke pond of, of elke euro krijg je dus inderdaad als je je geld op Nederland zet, dan zou je dus 500 Uitgekeerd ja te onze buschauffeur die om dit aan te vullen die was heel blij want die zei van tevoren ik zei tegen hem, we gaan winnen vandaag hij zegt nou dan zet ik nog even vijf pondjes in okay. op jullie dus die we kwamen terug in de bus en die man die had inderdaad 2500 pond uh, gewonnen doordat ja. wij deze wedstrijd wonen ja. Dat. dus die was wel wat uh, ze hadden dus nooit aanzien komen de Engelsen nee nee nee uh, uh, sport is niet alleen oorlog sport is ook politiek sinds er ja, sinds al heel lang eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Luister naar Fik Meijer. Emeritus hoogleraar oude geschiedenis. Ik ben uh, Fik Meijer. Ik heb jaren gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben nu op pensioen. Ik schrijf boeken over de oudheid. En ik begeleid zelf heel veel reizen in de mediterrane wereld. Mag ik uw aandacht, vorsten en veldheren van de Fayaken? Nu u allemaal heeft genoten van de maaltijd... stel ik voor naar buiten te gaan om een wetkamp te houden. Zodat de vreemdeling aan zijn vrienden kan vertellen... als hij weer thuis is, hoe wij, Fajaken, uitblinken... boven alle mensen in vuistvechten, worstelen, springen en rennen. Nou Kijk, sport en politiek zijn natuurlijk altijd uh, met elkaar verweven geweest. In de oudheid krijg je al bij uh, Homerus krijg je al politici, koningen... Helden die sport bedrijven. Dus dan is de sport alleen maar weggelegd voor de elite. En het volk, dat mag als een soort F-side tribune... mag daaromheen staan en mag de helden toejuichen. De jonge sporthelden kwamen zich melden. Vanaf de startlijn strekte de renbaan zich voor hen uit. Ze renden gelijk weg en joegen wolken stof op in de vlakte. En de eminente klitoreos bleek de snelste... Zover als muilezels in één ruk kunnen ploegen in een bouwland... zo ver lag hij voor op de andere renners. Weer anderen maten zich in een zware worstelwedstrijd. Urialos was de beste. Dat gaat een beetje veranderen. Op het moment dat het volk het een beetje beter krijgt... op het moment dat het volk ook meer vrije tijd krijgt... dan zie je dat ook het volk niet alleen maar naar sport gaat kijken... maar zich ook echt met sport Gaat bezighouden. Dat is de grote ontwikkeling. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat je bij ons ziet in de 19e eeuw: dat de sport wordt bedacht door de elite. Denk maar aan de grote uh, sportpropagator Pimulier. De man die het voetbal introduceerde, de man die de Elfstedentocht eigenlijk uh, bedacht, al zelf als eerste reed. En daarna zie je dat sport democratiseert. En dan gaan ook de gewone mensen gaan dan sport bedrijven. U ziet er ook niet uit als een man die iets weet van sportieve wedstrijden. Vreemdeling. Spelen die mensen van ons soort houden. U heeft meer weg van iemand die op een schip met veel banken af en aanvaart met jacheraars. Tuk op een vrachtje. Een voordeel. Altijd uit op winst. U lijkt niet op een atleet ook. Ik geen atleet? Hoe durft u zoiets te zeggen? In de uh, Griekse tijd had je dus eerst de helden. Later uh, gaan de helden kijken naar de sport. En in de Romeinse tijd dan zie je dat de keizers naar uh, atletiekwedstrijden gaan. Maar nog populairder. Naar gladiatoren spelen. En vooral naar de wagen redden. En daar zitten ze dan in die grote stadions. En dan kijken ze daarnaar. Want het applaus van het publiek is voor hen... Ook een beetje een politieke barometer. Want als een keizer zijn zetel innam. dan kon hij aan het gejoen of gejuich horen. of die impopulair was of populair was. Dus ze moesten er ook wel zijn. En ze bekenden ook kleur bij de wedstrijd. Dat ze waren ook duidelijk voor. een van de gladiatoren, of een van de renstallen. of een van de atleten. Dus ze waren erbij betrokken, maar ze deden het ook zelfs als ze niet van sport hielden, vooral ook om te laten zien... van, ja, de, de noden van het volk gaan mij ter harten. En ik wil aan die noden van hen tegemoet komen... door hen brood en spelen aan te bieden. En die spelen waren dan voor hen een middel om heel populair te worden. Ze waren dus daar nou, ook echt... konden ze zelf nauwelijks ook zwaard zwaar te optillen? Nee, dat was ook helemaal niet belangrijk. Dat konden ze ook niet. De, meeste... de... Nou, je hebt wel eens keizers gehad... Die ook de arena ingingen. je hebt bijvoorbeeld gehad keizer Commodus. En die was zo rond het jaar 190 was hij keizer. En die Commodus, die is zelf, zegt men, de arena ingegaan om als gladiator te vechten. Maar zeggen dan boze tongen, hij ging dan niet strijden met een groot, echt zwaard. Althans hij wel. Maar zijn tegenstanders moesten dan houten wapens gebruiken. Met andere woorden, het was een fake gevecht. Deze winst is binnen. Niemand kan u nu nog evenaren. Dat staan overtreffen. En je had ook keizers die deden mee aan de wagenrennen... door zelf in een wagen te springen en, en dan uh, mee te doen met de wedstrijden. Er is het beroemde geval van keizer Nero, zo rond het jaar 66. Dan gaat Nero meedoen aan de Olympische Spelen... en dan doet hij mee bij het moeilijkste nummer van de wagenrennen tien spannen en Nero met dus met tien paarden en Nero gaat op die wagen en hij rijdt weg met die andere spannen maar hij dompelt uit die wagen want hij kan het helemaal niet. Hij wordt er weer de wedstrijd wordt stilgelegd. Hij wordt er weer ingehezen nog een keer en hij valt er weer uit. En dan besluit de jury dat Nero uiteindelijk toch de winnaar van deze uh, race is geworden en dat is een van de donkerste bladzijden uit de sportgeschiedenis van de Olympische Spelen. Omdat je dan ziet dat de keizer vals speelt en abusieflijk als overwinnaar wordt uitgeroepen. Vic Meijer. Um, Jeroen Smits, Jacob-Jan Esmeijer... Uh, ja, cricket is oorlog. Hè? Zeker. Over. En, maar heel letterlijk... Pakistan-India, dat is echt een... Uh... Ja, het, het grijze gebied Kashmir... Hè, dat uh, de twee naties ja. uh, verdeeld sinds volgens mij... In 1945, 1948. Je ja. hoort er uh, handgranaten afgaan... die wordt uh, geschoten met een Kalashnikov als uh, Pakistan uh, wicket pakt of India een zes uh, slaat. Dus oh, Ik ben uh... dol op cricket. Maar ja. houdt cricket ook de oorlog... het B, ver weg... Nee, ik denk het wel. Je, we hebben een aantal jaar geleden gezien dat het inderdaad een heel positief effect heeft. Maar ja. Ja, je ziet ook uh, ieder jaar weer dat er, uh, er is in India een hele grote Premier League. Een betaalde uh, competitie. Waar, waar, waar spelers over de beste spelers over de hele wereld mogen spelen. Ja. Behalve Pakistan spelers. Dus uh, uh, ja, ja, het is niet altijd even goed. Zeg, maar die wedstrijd tussen Pakistan en India duren, duren vijf dagen, Dat is even lange van die lange wedstrijden waarschijnlijk hè? Dat kan, is ja. dat ieder jaar of ieder. Uh, ieder uh, nee, het, het zijn series die worden afgewerkt. Bijvoorbeeld uh -huh. Zuid-Afrika is net terug uit Sri Lanka. Oh, ja. Maar dan komt straks weer de west indies naar Engeland. Dan gaat Engeland, gaat naar, uh, naar Pakistan. Dus dat is een heel netwerk dat, dat er taal aan vast te nee, nee. onoverzichtelijk. Maar, maar als je een wedstrijd dan nog langer maakt, een jaar bijvoorbeeld. He, dan, uh -huh. dan blijven ze spelen. En dan komt er geen Nooit een oorlog. Nou, ja. Ja, misschien kan jij uh, in Ik de Nationale Kriekenbond. Ja. Hmm. Nou, we gaan verder we gaan met Lacrosse. Ook is ook oorlog, of nou ja, een alternatief daarvoor. Zo is het ooit bedacht, en dat zie je. Aan de felheid waarmee er nog steeds door teams tegen elkaar wordt gestreden. Jonathan Middelbeek is er werkelijk dol op. Hij speelt als middenvelder bij de Domstad Devils in Utrecht. Het lijkt eigenlijk het meest op ijshockey. Je speelt dan op een voetbalveld. Waardoor je dus geen ijs hebt, maar gras. En je hebt een balletje in plaats van een puck. En een stick met een pocket, een groot zak waar je de bal kan oppakken. En daarmee speelt het balletje rond. Zodat het balletje niet over de grond gaat, maar gaat over, ja, door de lucht. En daarbij kun je ook achter het goal langs. En het is de bedoeling om, ja, je speelt 10 tegen 10, Zoveel mogelijk te scoren. En dan is het niet zoals voetbal dat je om en om de bal krijgt bij het begin. En je moet eigenlijk net als bij ijshockey, dan krijg je gelijk kans om je vechten om die bal, zeg maar. En dat krijg je hier ook te zien. En, 2013, en dan hebben uh, ze in Amerika ook echt specialisten daarvoor. Die spelen de rest van het spel eigenlijk niet mee. Die nemen puur alleen de face-off om dan uh, ja, de bal te winnen... en dat aan het rest van het team te geven. Dat die het verder opknappen. <lacht> die sloeg hem net met zijn stick in ja. zijn gezicht. En dit is allemaal geoorloofd. Want we zien nu eigenlijk gewoon mannen die elkaar ja, ver lopen. Uh, niet allemaal, maar het is zolang het tussen schouder en heupen is met de handen bij elkaar, dan, dan is het geoorloofd. Dat iemand heel hard tegen de, de vlakte gaat, dat is niet een indicatie van of het mag of niet. Maar die duwt hem in zijn rug? Ja, dat is inderdaad niet toegestaan. Nee. Ja. Nou, de, de sport is op een leuke manier ontstaan. Het was eigenlijk van de Indianen. In Noord-Amerika waren Indianen die het speelden. En In een bepaalde stam was de Lacrosse ook de letterlijke vertaling van het kleine broertje uh, van oorlog. En daar komt eigenlijk om neer dat de verschillende stammen dan tegen elkaar spelen. En het is dan meer ook eigenlijk om, om conflicten en ruzies uit te vechten. Wordt dan lacrosse gespeeld. Ze gaan elkaar dan niet met pijlen en bogen. Zitten ze elkaar achterna, dat ze elkaar gelijk uitroeien. Maar ze spelen dan met lacrosse. Gaan ze een krachtmeting doen. Wel veel uh, bestuurers kwamen voor. Ook af en toe overleden mensen tijdens een lacrosse -wedstrijd. Een sportieve oorlogvoering om het maar zo te zeggen. Voor zover dat mogelijk is. In mijn laatste jaar was ik met... Met al medestudenten gingen we naar New York toe. En toen zaten we uiteindelijk op de kamer met drie andere jongens, waarvan er één dus, uh, lacrosse speelde. En hij was eigenlijk niet eens ter sprake gekomen totdat hij ja, in Amerika, daar in New York, dus allemaal spullen gekocht had. Want het is daar veel goedkoper. En hij had alles op zijn bed liggen, van hij ging het inpakken. Nou, zo nieuwsgierig als je bent, je ziet iemand dat doen van, joh, wat zijn dat voor rare spullen. En terwijl je het erover hebt van, uh, nou, dan trek je die pads aan, je trekt die elleboogpads aan, je hebt die handschoenen aan, het, het gesprek zit te vertellen ja, wat het is. Dus ik heb in Den Haag meegetraind. Ja, het spelletje verkoopt zichzelf wel, want het is hartstikke leuk. Het gaat hartstikke snel, je moet opzettend veel dingen letten. Want als je even niet oplet, kan de bal van de ene kant van het veld keer aan de andere kant zijn. Dus als je op het moment even aan het uithijgen bent, omdat je vindt dat je erg je moe bent... Ja, dan, dan loop je wel achter de feiten aan. Nou, de regels zijn zo dat je in principe vrij fysiek mag zijn. Op het moment dat je aan het verdedigen bent en dan komt iemand met de bal aanlopen... of iemand staat bij de bal en wil hem oppakken... Dan is het toegestaan dat je hem tussen schouders en heupen mag je hem van voren, mag je hem eigenlijk zo hard mogelijk uh, ja, onverbeuken als je zelf wil. En dat kan er heel, uh, heel mooi uitzien. En als iemand het niet ziet aankomen en die krijgt ineens een check van iemand die volle snelheid om inrent, dan is het als, uh, als toeschouwer dus dat wel, dat wel een mooi moment, zeg maar. Trekken of iemand bij zijn benen pakken... of echt over iemand heen springen en een been pakken, dat mag niet. Uh, zelf mag je met je stick, mag je duwen, slaan. En slaan mag alleen maar op de stick van een ander die ook de bal heeft. Het is om die bal te pakken te krijgen en niet om elkaar te blesseren. De eerste indruk waar ik denk dat het misschien lomp is, omdat je iedereen ziet met een helm op en met bescherming aan en je mag veel, heel fysiek spelen. Dan heb je zoiets van, ja, dat is alleen maar stom tegen elkaar aanrennen en ja, dat is het dan. Maar op het moment dat je iets langer naar kijkt of het spel iets beter begrijpt, dan zie je eigenlijk dat het, het scoren daarvan is eigenlijk niet zozeer op het fysieke gebaseerd. Maar is het veel technischer, waarbij je een bal snel rond wil spelen. Zorgen dat iemand dus ergens snel open komt. En dat je eigenlijk hele mooie technische ja, pasen kan maken. En dat je op die manier ook gewoon mooi op het goal kan schieten. En waarbij het fysieke eigenlijk, ja, dat is een onderdeel daarvan. Dus op het moment dat je te dicht bij het goal in de buurt komt... Ja, dan komt er een grote verdediger aan met een, met een langere stick ja, En die, die zal wel even goed de bal uit je stick slaan. En die, die duwt je en beukt je ook onver. Uh, maar op het moment dat je dat niet doet, of je speelt de bal goed snel rond... en iemand komt vlak voor het goal open... dan hoeft hij in een fractie van een seconde de bal vangen en scoren. En dan, ja, dan komt de verdediger ook niet eens meer in de buurt van, uh, van degene die scoort. Dus dat is wel fysiek, maar het is een onderdeel van de sport. Maar het is wel het leukste onderdeel natuurlijk van de sport. <laughs> uh, ja, lacrosse jongens Middel, van Middel, Middelbeek. Um, Jeroen Smit, Jacob Jeroen en hier nog steeds over, over, over cricket. Uh, er verandert ontzettend veel in die, uh, in die sport cricket steeds, hè? begrijp ik je? Ja, dat uh, evolueert zich behoorlijk. Het, het Denk... begon in de 16e eeuw. Ja, en er mochten zelfs nog dames inderdaad gewoon met de heren meespelen. Dames hadden grote hoepeljurken aan en daarom konden ze dus niet uh, makkelijk gooien. Dus eigenlijk is dat het ontstaan van het bovenarm gooien. En met honkbal gooi je het dus heel erg hè, uit die ja? armen. Je moet met krikken met een gestrekte arm gooien. Oh, ja. En uh, je ziet het ook inderdaad als je het vergelijkt met twintig jaar geleden, dat die spelers zich enorm ontwikkelen. Ja. En Jeroen, ik heb begrepen ook, die, die, uh, sinds, nou, sinds hoeveel jaren heb je die, je hebt die korte wedstrijden? Ja, de de twintig, over, korte... twintig over. Twintig uh, over spelvorm en dat is veel attractiever en ja. dat is ook makkelijker uit te leggen dus aan de leek. Kort spel krijgen. Ja. Goed, uh, we, we gaan naar in die houtkamp. Uh, Sport, uh, WK, Atletiek, Moskou. Ook heel mooi. De meerkamp is net afgelopen. De tienkamp na tien zware onderdelen is het Eaton die de gouden medaille heeft gehaald. En Elkhorn-Sint-Nicolaas, die zo lang op weg was naar een medaille, heeft dat niet gehaald. Hij is vijfde geëindigd met 8391 punten. Is knap natuurlijk, de vijfde van de wereld op het zwaarste onderdeel. Maar Aston Eaton met de beste prestatie van het jaar. De Amerikaan heeft dus goud gehaald op de 2K. Schrader is tweede geworden uit Duitsland. En een Canadees, Warner, is derde geworden. En Elkos en Nicolaas, vijfde plaats, blijft natuurlijk heel mooi. Want dan ben je op vier naar de beste van de wereld. Dank Andy Houtkamp. Uh, n -n nog even over cricket. Waar gaat het volgens jullie uh, n -n -n naartoe? Is er een bepaalde ontwikkeling? Gaat het straks naar, naar, naar nog kortere wedstrijden? Ja. Dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Misschien ja. dat er wel opeens straks een tien-overcompetitie ja. komt. Maar... Oorlogen steeds korter worden. <laughs> ja, op het veld wel, ja. ja. ja het zou ook zomaar kunnen. Ja. Ik weet niet uh, of T20 echt de, de laagste of de kortste spel van ooit gaat worden. Ja, ja nee. Ja. Ik, ja, ik, ik denk dat het niet korter kan. Want uh, er is nu al zoveel weggehaald uit het uh, echte uh, traditionele spel. Dat, uh, dat de oh, tactiek... is dat zo? Is dat zo? Ja. Nou ja, tactiek. Die heb je natuurlijk oh, ja. in een langere wedstrijd heb je veel meer ruimte om dat uit te voeren. Dus... Twintig overs vind ik al een beetje gekunsteld. Dus wat mij betreft uh, moet ik hierbij blijven. Maar uh, ja. ik ga daar niet over. Nou, uh, Jeroen Spits, Jacob-Jan Esmeijer. Ik wil u hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Um, uh, volgende week sport en schoonheid bij uh, Studio daar. Met onder andere een gesprek <lacht> met de co-rentmeester. Wat zeg ik? <lacht> Dat zijn we er weer. Nee, ja. nee. <lacht> nee, nee. nee, nee Heeraas, Als die sneerland <lacht> me nog één keer <lacht> tegen de schenen schopt, expres... dan scheur ik hem de oorleden van zijn romp. Ik meen het. Maar nu even een time out. Want volgende week gaan we verder met de Sportzomer van Itzarda. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Daar op. Twee dingen. Two ja, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze week, na een ijskoude nacht, schijnt nu op veel plaatsen de zon. Zomerse gesprekken over de winter. Met morgen Olympisch schaatskampioen Bart Veldkamp over het werk van de schaatscoach. Twee dingen. In de zomer en de winter. Morgenavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.